10 uur. Het NOS journaal. Lislah Thomasen. Autofabrikant Saab wordt overgenomen door twee Chinese investeerders. De partijen hebben een principeovereenkomst gesloten. De Chinese investeerders Pang Da en Yongwen betalen 100 miljoen euro voor alle Saab-aandelen. Saap kampt al een paar jaar met financieringsproblemen. De productie van Saab-auto's ligt nog steeds stil. Een paar dagen geleden zegde het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab... de overeenkomst met de Chinese investeerders nog op... omdat ze hun verplichtingen over de investeringen niet zouden zijn nagekomen. Wat er nu is veranderd, is onduidelijk. De staking in het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam... van volgende week zondag wordt zo goed als zeker uitgesteld. Minister Schult van Hagen heeft de bonden uitgenodigd... voor een gesprek over de voorgenomen bezuinigingen. Voorwaarde van de bonden is dat het gesprek nog volgende week zal plaatsvinden. Er is nu nog geen datum, maar het ministerie gaat ervan uit... dat er volgende week nog gesproken kan worden. In het openbaar vervoer wordt al maanden actie gevoerd... tegen de plannen van de minister. Die wil een aanbesteding en 120 miljoen euro bezuinigen. Volgens de bonden kost dat duizenden banen. De politie heeft drie mensen opgepakt in verband met de explosie zondag van een flitspaal in Voorschoten. Door de explosie raakte een medewerker van de EOD zwaar gewond. De werkloosheid in Spanje is in het afgelopen kwartaal opgelopen tot bijna 5 miljoen mensen. Tussen juli en september kwamen er zo'n 145.000 werklozen bij. In totaal zit nu 21,5 van de beroepsbevolking zonder werk. Dat is het hoogste percentage in de Europese Unie. Spanje zit financieel zwaar in de problemen. Het land kampt met een relatief hoge schuldenlast. En de Europese Centrale Bank koopt regelmatig Spaanse staatsobligaties op om het land te ondersteunen. Volgende maand zijn er verkiezingen in Spanje. De peilingen voorspellen een overweldigende overwinning voor de conservatieven. De organisatie van onafhankelijke pomphouders, de beta, gaat mensen die een benzinedief pakken een gratis tank brandstof geven. De beta zegt schoon genoeg te hebben van de harde kern van benzinedieven met valse kentekenplaten die strafloos wegrijden. Het moet niet zo zijn dat, dat Jan en allemaal iedereen op de snelweg van de, van de snelweg afrandt. Wij praten alleen maar over het aanhouden of het belemmeren. Van iemand die wil vluchten naar het tanken. omdat hij niet betaald heeft. Maar absoluut niet eigen rechten spelen. Daar is de politie voor. Zaterdag kwam in een file bij Abkoude een automobilist om het leven. nadat een benzinedief achterop hem was geknald. Dat gebeurde tijdens een achtervolging door de politie.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 Het weer in het noordwesten bewolkt en vooral vanochtend kans op wat regen. In de rest van het land wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Tot 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. En dit is de ANWB verkeersinformatie. nog een korte pilot, de A20, richting Hoek van Holland. Dan staat bij Rotterdam-Krooswijk nog twee kilometer. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Bovag tegen gratis tanken voor aanhouders benzinedieven. Nieuwe rechtszaak om roken ook in kleine cafés opnieuw te verbieden... Horen viert het 100-jarig taartarrest. Wat dat was, hoort u zo. Wat als geen enkele maatregel tegen burenoverlast werkt. Als niets meer helpt, dan moet je denken aan een gele of een rode kaart. Dat houdt in dat je dan tegen de bewoners zegt... van: als u zo doorgaat met het veroorzaken van die overlast... gaat u gewoon uit de woning. Punt. En de ochtendhumeur van Siska Dresselhuis, het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De tankstations die zijn aangesloten bij de BOVAG... zullen niet meedoen aan het initiatief van andere pomphouders... om mensen die een benzinedief aanhouden te belonen met een gratis tankbeurt. Jan Bessebinders, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de BOVAG? Ja. Waarom niet? Uh, nou, kleine nuance, uh, want uh, dat deed de heer Klok in het nieuws ook al hoor. Uh, het gaat natuurlijk om doorrijders, hè. en waar komt dit vandaan? Afgelopen week uh, zijn er particulieren geweest, die hebben een benzinedief aangehouden. Goed dat dat gebeurd is, hulde. Maar uh, het gaat wel een stap te ver om dan op te roepen om de held te spelen wanneer je zoiets ziet gebeuren. Ja, maar gaat u nou meedoen om uh, mensen die uh, een benzinedief aanhouden een gratis benzinetank vol te laten tanken? Nee, daar roepen wij onze leden niet toe op. Dus u nee. doet daar niet aan mee? Nee, dit is, uh, dit is een groot probleem, doorrijders, absoluut. Maar daar zijn wettelijke regelingen voor. Je kunt uh, uh, bij een gerechtsdeurwaarder aangifte doen om uh, als pomphouder je geld terug te halen. Ja. Je kunt strafrechtelijk aangifte doen bij een website van de overheid. Uh, maar zet niet aan tot het spelen van de held en roep mensen niet op om hun eigen veiligheid in gevaar te brengen. Dat, uh, dat doen wij niet. Maar goed, dat is precies wat de minister van Justitie ook doet. Namelijk, die roept iedere burger op om als hij getuige is van uh, een delict uh, foto's te maken... en alle gegevens gegeven te overhandigen aan de politie. Dus wat is het verschil met dit idee? Nou, ik dacht dat de minister er ook bij vermeld heeft dat je jezelf niet in gevaar moet brengen. Nee. En, en, wat is, en wat dat is... soort situaties lok je, lok je wel uit. Maar hoe breng je jezelf in gevaar als je het kenteken noteert van een auto die voor je wegrijdt uh, zonder te betalen? Nee, dat is, dat, is, uh, dat is iets anders. Je moet, uh, je moet onze woorden niet verdraaien. Uh, kenteken noteren ik draai niks, dat is wat ik stel u een vraag. ook doen. Dat is wat pomphouders ook doen. Uh, je kunt daar aangifte van doen bij tankenzonderbetalen.nl, bij je gerechtsdeurwaarder. Ja. Maar dat is iets anders dan iemand staande houden en, uh, en, uh, en de held spelen. Maar ja. nou goed, als ik nou uh, uh, een, iemand zie wegrijden bij een tankstation die zonder te betalen er vandoor gaat en die staat voor mij. En ik noteer het kenteken, loop naar binnen. Bij het betreffende station krijg ik dan een gratis tank benzine van u of niet? Dat is aan de tankstationondernemer zelf om dat te bepalen. Wij en? roepen onze leden daar niet toe op. Nee, maar waarom niet? Als je, als, als, als je het op deze manier doet, wat is daar dan op tegen? als onze collega's van de beta dat, uh, dat doen, dan moeten ze dat vooral doen. En onze leden mogen dat zelf bepalen. Maar ik ga mijn leden dat niet opleggen. Ja. Overigens, uh, de, de discussie, die, die gaat wel een bepaalde kant uit. Het gaat om de aanpak van doorrijders. En dat is nu weer in het nieuws. Ja. Uh, goed dat het weer op de kaart staat, want het is een nijpend probleem, hoor. Onze leden hebben er ook vreselijk veel last van. Er wordt maar anderhalf zijn... miljoen euro per jaar getankt zonder af te rekenen. Hè. Dat was overigens tien jaar geleden nog ruim boven de 10 miljoen. Uh, maar door uh, het installeren van camera's door jullie zelf in al die tankstations, onder de daken van, de, van, he, van die stations, is het allemaal teruggedraaid? Uh, ja, zeker. Ja, zeker. En, en uh, onze leden, die doen daar aan mee, hoor. Camera's, harddisk recorders, uh, personeel dat getraind is, zijn allemaal heel alert daarop. Dus, uh, ja, wij, wij zijn daar heel happig op als branche, om het risico op diefstal zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Uh, dus het is niet zo dat er absoluut niets gebeurt, hoor. Wat nee. we wel zouden willen, is uh, dat de politie die hier inderdaad uh, in samenwerking met ons ook happiger op wordt... en uh, de aanpak van doorrijders nog beter aanpakt. Want het is gewoon ja. een maatschappelijk probleem. Maar goed, wij als burgers die anderen moeten gaan aanhouden... omdat ze zonder te betalen wegrijden, dat zegt u van... dat gaan wij niet steunen. En wij uh, roepen daar niet toe op. Nee. Jan Binders van de BOVAG, ik dank u zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Clean Air Nederland, dames en heren, begint vandaag een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. De anti-rookclub wil namelijk dat het rookverbod ook weer wordt opgelegd aan kleine kroegen. Willem van der Oetelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van Clean Air Nederland, wordt u zelf zo langzamerhand ook niet doodmoe van dit onderwerp? Ja, daar word ik inderdaad uh, doodmoe van. We hebben het echt helemaal gehad, want uh, drie jaar geleden al is in Nederland een uh, geheel rookvrije horeca ingevoerd... En, uh, Vandaag de dag is het nog steeds niet het geval. Sterker nog, steeds meer kroegjes wordt weer gerookt. En restaurantjes gaan steeds vaker gerookt worden. Dus wij zijn het bui en hebben daarom deze stap genomen naar de rechter. Ja, maar een jaar geleden heeft minister Schippers van Volksgezondheid... het rookverbod opgeheven voor kleinere cafés van uh, kleiner dan 70 vierkante meter... en zonder personeel. Ja, het is echt een maatregel waar we stel van achterover gevallen zijn. Ja. Want het is een maatregel die uh, ten eerste helemaal niet genomen mag worden... omdat Nederland een inter internationaal verband verdragen ondertekend heeft... om het uh, tabaksgebruik te ontmoedigen en niet om het tabaksgebruik te stimuleren... zoals nu gebeurt. Ja. En daarnaast is het zo dat die maatregel ertoe leidt dat het uh, volstrekt onduidelijk is als ik een, een kroegje wil bezoeken of ik er dan wel of niet mag roken. Ik weet niet of een ondernemer een zzp'er is en wel of geen personeel heeft. En ik wil het ook helemaal niet weten. Maar het is voor mij nu onduidelijk. En, en uh, daarnaast is het zo dat er uh, oneerlijke concurrentie is. Want die kroegjes waarover het gaat, die zogenaamde kleine zielige kroegjes, zitten gewoon op een pleintje in de pijp in Amsterdam of in de... Uh, of waar dan ook. Nou Die hebben een buurman waar eh, niet gerookt mag worden. En bij jouw je wel. Ja, dat is hartstikke oneerlijk. Dus logisch dat iedereen de asbak op tafel gaat zetten. Ja. En we hebben dus ook al meerdere malen tegen de minister gezegd... van doe dat nou niet en ga nou eens in een overleg met ons... van hoe je dat misschien wel voor kunt geven. Ja. Dat gebeurt niet. Het wordt afgedaan met een eindregelig e-mailtje van... wij hebben geen behoefte aan overleg. Ja, dan ja. rest ons niks anders meer dan deze stap. Maar goed, is het probleem niet veel groter bij u... dan bij de rest van Nederland, zou ik maar zeggen? Dat, uh, daar ben ik van overtuigd dat dat niet zo is. Je moet je voorstellen dat er tienduizenden werknemers uh, zijn, veelal ook jonge studenten, die in de horeca werken. Mm -hmm. uh, de helft van al die uh, mensen die zit nu in een, in een zeer ongezonde omgeving te werken, namelijk een rookregenomgeving in een kroeg. Ja, maar het ik gaat om... om cafés met uh, alleen één eigenaar zonder personeel? De, daar gaat het om, maar uh, doordat je die uitzondering creëert, maakt het ook zo dat er in alle andere kroegen weer uh, gerood gaat worden. Nee, hey, dat mag en, dus niet van de minister? Nou, de minister handhaaft de wet totaal niet, dus, die, dus je ziet het effect van, van zijn uitzondering creëren. Maar ook in koeg is uh, zonder personeel, ja. daarvan zijn er genoeg eigenaren, overigens die zelf helemaal niet roken. Ja. Er komen bezoekers waarvoor het roken ook schadelijk is mm -hmm. en Nederland heeft in internationaal verband afspraken gemaakt. En daar en hebben wij ons aan te, heeft... te houden, dat is uw punt. En dat gaat u aanvechten bij ja. de rechter middels een bodemprocedure. Ja. U bent een man van lange adem, rookt u zelf eigenlijk? Uh, ik ook zelf niet, nee. Nee. nee. Dus u hebt een lange adem en dat zal ook nodig zijn, want zo'n bodemprocedure duurt soms jaren. Die kan uh, lang duren, maar wij hopen dat de minister uh, wat eerder verstandiger wordt... en is, uh, niet alleen denkt aan een, uh, aan een economisch belang van de tabaksindustrie... maar juist de gezondheid uh, als uh, belangrijkste argument neemt... Ja. en daarmee dus de horeca ook vrijmaakt. Willem van der Oetelaar, voorzitter van Clean Air Nederland. Ik dank u wel.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 Niks meer helpt, dames en heren. En de overlast houdt aan, dan kun je nog maar één ding doen. De overlastgevers uit huis zetten. Hoort u in het laatste deel van Beroerde Buren. Gemaakt door Roy Heerkens. Punt. Als je maar lang genoeg wacht met het niet aanpakken van woonoverlast... dat het voor kan komen dat, woon, dat buren elkaar niet meer in de hand hebben... en elkaar gewoon uh, uh, zwaar mishandelen of zelfs doodslaan. En dat komt echt voor. Even kijken. Maar dit is mijn tuin dan. Yeah. En uh, als je dan daar naar boven kijkt, dan zie je dan inderdaad nog de restanten van, uh, van allerlei viezigheid. En dan wordt er gewoon hier over de schutting, ja. over deze houten schutting, wordt er op het raam gegooid? Ja, ja, op het raam boven beneden. Ja, dat is eigenlijk uh, heel uh, smerig. En u, en u durft hier in deze tuin durft u eigenlijk niet meer zelf te gaan zitten? Nee, ik zit niet in de tuin. Nee. Dat is echt heel vervelend, vooral zomers. Linda uit Ridderkerk heeft al jarenlang veel last van de buren. Ik heb uh, heel ernstige geluidsoverlast. Ja, Last van muizen, ratten, vuil, afval wat gegooid wordt. Ze hebben geprobeerd mijn hond uh, te stelen. Ja, er is sprake geweest van vernieling, mishandeling van de kinderen. Je kan het eigenlijk zo gek niet opnoemen of we hebben het hier wel, uh, wel meegemaakt. Wat voor gezin woont er hier naast u? Vader en moeder die hiervoor al wat keren getrouwd zijn geweest... nu uiteindelijk een relatie met elkaar hebben. Met z'n tweeën hebben zij drie kinderen. Maar afzonderlijk van elkaar zijn er, zijn er nog zes kinderen. Dus met elkaar negen. Ik heb pas tijdens de rechtszaak gezien... dat alle kinderen om welke reden dan ook uit huis geplaatst zijn. Um, de moeder van het gezin... Heeft diverse keren opgenomen gezeten in psychiatrische inrichtingen. De vader kampt met allerlei gezondheidsproblemen. Maar hij is wel in staat om met afval te gooien en mijn kinderen te bedreigen. Zo is ongeveer de gezinssituatie daar. Het huis is verwaarloosd, de voor- en achtertuin zien er niet uit en er is vaak herrie. Ze wordt ziek van de overlast en ze is ten einde raad. Het veroorzaakt grote stress, waardoor ik niet meer kan slapen, slecht en moeilijk kan eten. Heeft u ook fysiek last van de overlast? Ja, want door de stress heb ik ja, migraine gekregen. Dus dat betekent dat ik ongeveer ja, vier dagen per maand gewoon plat lig met ernstige migraine. En daar allerlei medicatie voor aan het uh, uitproberen ben. Maar ja, de huisarts en de neuroloog zijn ook wel met mij van mening dat stress gerelateerd is. En zolang de stress niet ophoudt, ja, dan zal daar ook verder niet zo heel veel aan te doen zijn. Heeft u de politie uh, benaderd? Ja. ja, ik heb pas nagekeken. Het schijnt dat ik het 240 keer heb geprobeerd om de politie uh, hierbij te benaderen. In het uiterste geval kan de rechter een huurovereenkomst ontbinden en bevel tot ontruiming geven. Linda zorgt voor veel bewijsmateriaal, waaronder verklaringen van buurtgenoten. Een volkswijk in de regio Haaglanden, oude vooroorlogse woningjes. In deze buurt voert Remco Streekstra, wijkagent, zijn werkzaamheden uit. Overlastmeldingen, uh, wij proberen daar natuurlijk... ...heel alert bij te zijn voordat het in feite iets met strafrecht uh, te maken heeft. Dus voordat er uh, dingen vernield zijn of dat mensen uh, bedreigd zijn of iets dergelijks. Uh, in principe is het natuurlijk geen zaak voor uh, de politie. Maar omdat ja, de politie is 24 uur van de dag bereikbaar... ...mensen weten van uh, we kunnen daarvoor terecht bij een wijkagent. Die kan ons daarbij ondersteunen om te zoeken naar welke partijen daar nog meer bij nodig zijn. En uh, daarom weet men de politie te vinden. De politie speelt in overlastprocedures een cruciale rol. Zij kunnen bij de rechter door hun rapportages het doorslaggevende bewijs leveren. Ja, de, de, het is in principe natuurlijk zo dat alle meldingen waar de politie bij komt, daar wordt een registratie van gemaakt. Daar wordt uh, de dag, datum, tijd en de mensen die de melding gedaan hebben of de andere mensen die erbij betrokken zijn, worden in die registratie vermeld. Een woningcorporatie wil op een gegeven moment actie gaan ondernemen en uh, daar hebben ze uh, uh, informatie voor nodig. Nou, dat kan onder andere vanuit zo'n registratie naar voren komen. Nou, hoe kan het aangepakt worden? Er zijn eigenlijk een paar partijen die, uh, die daar uh, de grootste lead in hebben. Jurgen Verbeek, lid van de Taskforce Woonoverlast. Dat is één, de gemeente, die heeft de leiding daarin. Met name de burgemeester moet daar gewoon de regie invoeren. Dat is een taak van de burgemeester. Twee, de politie. Drie, de woningcorporatie. En als het gaat over uh, psychiatrische problematiek... de uh,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 Het pand kan je sluiten op basis van, van twee dingen. Dat is het, uh, uh, het ontbinden van de huurovereenkomst. Maar dan zul je ook de jurist van de woningcorporatie veel mee moeten geven. Want de corporatie moet dan de, de huurovereenkomst ontbinden. En twee, artikel 104 cent van de gemeentewet. Dat is gewoon de burgemeestersluiting. Die vroeger in Spangen veel gebruikt werd in Rotterdam, Oude Wijk... Uh, om, om drugsdealers, uh, de huiseigenaren, uh, de voet dwars te zetten... dat kun je ook gewoon toepassen bij ernstige vormen van woonoverlast. Dus doe het. En waarom gebeurt dat niet? Uh, dat heeft te maken, denk ik, uh, aan gebrek aan lef... Uh, maar vooral aan gebrek, van, uh, gebrek aan kennis, uh, dat het kan worden toegepast. En het is ook waar natuurlijk... Niet elke gemeente is even groot. Niet elke gemeente heeft dezelfde juridische ondersteuning. Maar daar zijn wij dan nog eens een keer voor als uh, taskforce woonoverlast. Ja, het laatste deel was dat van Beroerde Buren... gemaakt door Roy Heerkens. Volgende week in dit theater. De hype uh, begon met het twittertje van Wilders. Helmond is afgelopen zomer in het brandpunt van het nieuws. Marokkaanse straatterreur. En daar wordt dan weer opgeblazen dat er knokploegen zijn. PVV-leider Geert Wilders bracht woensdag een bezoek aan Helmond. Vanaf maandag in Goedemorgen Nederland. Helmond na de hype. Maar er waren helemaal geen knokploegen. Die zijn er ook nooit geweest. Dat dus volgende week. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland. Straks taart in Horen, want Horen viert het 100-jarig taartarrest. Eerst nu het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Als je relatie een kampeervakantie overleeft, dan zit het wel goed met de liefde, zegt men. Voor niet-kampeerders, zoals ik, is er een andere relatiecheck. Het samen in elkaar zetten van een billyboekenkast. Inderdaad... Als je al die planken met de bijgeleverde schroeven en de draaihendel in elkaar hebt gekregen zonder huiselijk geweld, dan mag je wel spreken van een relatie die tegen een stootje kan. Maar er komt een tijd dat de tent voorgoed is ingeruild voor een comfortabele hotelkamer met ontbijtbuffet en dat het hele huis voorzien is van boekenkasten. Dus je zou zeggen, relatie voorgoed uit de gevarenzone. Helaas, niets is minder waar. Er blijft immers altijd het tweepersoons dekbed... dat voorzien moet worden van een schone hoes. Volgens sommigen is dat een fluitje van een cent. Je trekt de hoes binnenstebuiten en vloep, het dekbed schuift er moeiteloos in. Maar dat is een grove leugen. Mensen die dat beweren worden betaald door de dekbedindustrie... om te voorkomen dat wij amas mas terugkeren naar de wollen dekens. Is het verschonen van het tweepersoons dekbed dus sowieso al een duivelse klus... Het wordt nog erger als je een hoes hebt die van onderen niet helemaal open is... maar slechts een bescheiden opening vertoont. Dan wordt het proppen en duwen en hopen dat je uiteindelijk... de punten van het dekbed in de hoeken van de hoes krijgt. Elke keer beschuldigt mijn man mij ervan dat ik foute hoesen koop... namelijk die met een krappe opening. En daarom heb ik eens een studie gemaakt van de tekst op de verpakking. Daar staan uitgebreide wasvoorschriften op... maar in het beste geval slechts de mededeling met instopstrook... Dat zegt mij helemaal niks. Ik moet weten hoe hoog de hoes scoort op de schaal van relatiebedreigers. Radar, kassa, ombudsman, rijdende rechter. Ken uw taak, maak hier een zaak van. Om nog meer echtscheidingen te voorkomen. Al dus Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendtumeur van Henk Westbroek.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 I Het is vijf minuten voor half elf, dames en heren. Vandaag is het feest in Horen, want de gemeente Horen en het Westfries archief... herdenken daar het Horens taartarrest. Taartarrest is een beroemde uitspraak van de Hoge Raad... vanwege een moordzaak in Horen, precies 100 jaar geleden. En nu nog is dat arrest les 1 voor de Nederlandse rechtenstudenten. Roger Tonner, goedemorgen. Goedemorgen. Wethouder in Horen, voor wie geen rechten heeft gestudeerd... wat is het Horens taartarrest? En het is een, een moordzaak die in Hoorn heeft afgespeeld... waar een oud-medewerker van de gemeente Hoorn uh, uh, het voorzien had op uh, de marktmeester van de stad. Hij uh, uh, wilde deze man ombrengen en hij dacht dat te doen met het uh, maken van een vergiftigde taart. Uh, taart. Die taart is per bode opgestuurd naar de familie Marcus, dat is uh, de familie van de marktmeester... Uh, hij dacht, de, de heer Beek, de moordenaar, dat uh, hij daar meneer Marcus mee zou treffen. Maar hij trof zijn vrouw daarmee, want zij nam een stuk van de taart. En ook het dienstmeisje van de familie Marcus nam een stuk van de taart. Het dienstmeisje werd ernstig ziek en mevrouw Marcus kwam over, te overlijden. Maar meneer Marcus, uh, op wie het allemaal, voor wie het allemaal bedoeld was, deze griffige taart die heeft geen hap van de taart genomen en is ook, uh, heeft het overleefd. Ja. En wat zei de rechter vervolgens dan? Want zo komen we natuurlijk bij dat arrest. Uh, de rechter heeft uh, uh, vervolgens gezegd, de Hoge Raad, heeft gezegd... dat uh, uh, uh, uh, voorwaardelijke opzet, dat is een unieke uitspraak, dus is voor de eerste keer... want uh, uh, de rechter, de Hoge Raad, heeft gezegd, meneer uh, Beek, de dader had ook uh, rekeningen mee kunnen houden en had uh, uh, kunnen vermoeden... en had kunnen aannemen dat uh, een ander dan meneer Marcus ook van de taart uh, had kunnen eten. Ja. En waarom is dat arrest vandaag de dag, dus honderd jaar later, nog steeds zo belangrijk? Omdat het nog, uh, nog steeds, uh, iedere dag, uh, bijna wordt toegepast. Uh, zelfs uh, wanneer u door het rode licht rijdt... en u rijdt uh, vervolgens iemand aan, u uh, veroorzaakt bijvoorbeeld een dodelijk ongeval... ...dan worden u twee zaken aangerekend. Dat is dat u door het rode licht bent gereden... ...maar ook dat u iemand heeft aangereden... ...en uh, dodelijk letsel heeft, uh, heeft, en letsel heeft uh, toegebracht. Ja. Waarom had deze meneer Beek zo'n hekel aan die marktmeester eigenlijk? Uh, hij had, had de ambitie, meneer Beek... ...om uh, meneer uh, Marcus op te volgen als marktmeester... Maar omdat meneer uh, Marcus van uh, uh, meneer Beek wist dat hij al een keer uh, gestolen had uit uh, de kas van de gemeente, ah. uh, zag hij die kans kleiner worden. En hij dacht, uh, ik kan uh, dit nog enigszins oplossen door meneer Marcus om het leven te brengen. Gezellig. Um, niettemin toch reden voor jullie om een heel groot feest te organiseren. Waarom eigenlijk? Nou, wij herdenken dit omdat het een uh, beroemd arrest is, wat nog iedere dag uh, uh, wordt toegepast. En wat ook uh, verplichte leerstof is in de collegebanken ja. van de rechtenfaculteiten in Nederland. Ja. Uh, het is een arrest wat de naam van onze stad draagt. Uh, vandaar dat we daar aandacht aan besteden. Dus taart vandaag? Dus taart vandaag. En middels een taartwedstrijd? Uh, die hebben we anderhalve week geleden gehouden. Toen uh, mochten leerlingen van uh, het VMBO-college uh, uh, Newton een taart maken. En we hebben toen de Hoornse bevolking opgeroepen giftige taarten te maken. Giftige taarten? Giftige taarten. Maakt u zich niet ongerust. Uh, uh, het gif uh, moest hem vooral zitten in de vormgeving ah. uh, en uh, de materiaalkeus. Ik zou desalniettemin toch even oppassen vandaag als u een hap van die taart gaat nemen. Roger Tonner, wethouder in Hoorn, ik dank u wel. Het is uh, bijna half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. Snel door nu naar een hele grote gele schoolbus, waar de dresscode vandaag rood is bij Prem Radek Prem. Goedemorgen. Sven Kokkelman, als je op de website gaat en naar de webcam, ik weet niet of je hem al herkent wie er bij bus is, zijn koninklijke hoogheid Joost den Draaier. Want Sven, uh, we hebben het over, weet je wat ik jammer vind? Uh, denken dat Goedemorgen Nederland ooit de radio ring zal winnen. Ik heb geen flauw benul. Dat hangt, aan, dat hangt van de luisteraars af, toch, Prem, denk nou. ik, hè? Nou kijk, het vervelende is namelijk dat populaire programma's 538 die, uh, Edwin Evers die wint, ieder jaar en Giel Belen, omdat die meer luisteraars hebben. En daar gaan we over praten. Hoe lukt het uh, om als radioprogramma zo'n prijs te krijgen? Is het van belang? Hoe maak je goede radio en luisteraars? Wat het leuk is, we hebben Arjan Sneiders. Uh, uh, dat is de man die de radioring bedacht heeft. We hebben Florence Leuks, dat is de directeur content bij 538. Die zorgt dat 538 fantastisch is. Maar wat echt ontzettend leuk is, en ik ben net als een kind zo blij, is dat de grote Joost den draaier Willem van Kooten in de bus is en dan gaan we praten over hoe je radio moet marketen, wat de waarde is van een prijs en hij heeft u als luisteraars u mag, u mag niet bellen om hem vragen te stellen alhoewel de verleiding groot is, maar dan gaan we het hebben over wat goede radio is in elk geval is goede radio ook goed nieuws en dat hoort u van Lieselotte Thomassen Radio 1 het NOS journaal in Voorschoten zijn drie mensen opgepakt voor de explosie van zondag bij een flitspaal, waarbij drie mensen gewond raakten. De politie en de explosieve opruimingsdienst doen onderzoek in Voorschoten. Er zijn verschillende huizen doorzocht en in verband daarmee zijn twintig woningen in de omgeving ontruimd. Er zou explosiegevaar zijn. Bij de ontploffing zondag raakten twee medewerkers van de EOD en een rechercheur gewond. Ze waren naar de flitspaal gegaan omdat iemand iets vreemds eraan had zien hangen. Eén van hen is bij de explosie zijn hand kwijtgeraakt. Twee Chinese investeerders nemen autofabrikant Saap over. De partijen hebben een principeovereenkomst gesloten. De Chinese investeerders Pang Da en Youngman betalen 100 miljoen euro voor alle Saap-aandelen. Minister Leers hoopt morgen het CDA-congres ervan te overtuigen... dat hij een goede beslissing heeft genomen over de Angolese asielzoeker Mauro. Hij vindt dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Zijn eigen partij, het CDA, is daar verdeeld over. En morgen zal ook het CDA-congres erover gaan. En de OV-staking in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam... van volgende week zondag wordt waarschijnlijk uitgesteld. Minister Schulz van Hagen heeft de bonden uitgenodigd... voor een gesprek over de voorgenomen bezuinigingen. De bonden willen wel dat dat gesprek volgende week plaatsvindt. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1 NTR Prime Time Prime Er is elk jaar weer gedonder over de televisiering. Dit jaar is de winnaar Football International en dat bracht zo'n schokgolf teweeg... dat de tv-bobo's overwegen de publieksprijs anders te organiseren. Ondertussen staat de radio-variant van de televisiering alweer voor de deur. De gouden radioring voor het beste radioprogramma... en de zilveren radioster voor de beste presentator worden op 1 december uitgereikt. De vraag is of het publiek zelf nog wel mag blijven kiezen. Moet het roer bij de radioprijzen ook om? Moet er weer een professionele jury aan te pas komen? En nu we het toch over hebben, luisteraars, wat is eigenlijk goede radio? Is dat Radio 538 die deze maand weer de hoogste luistercijfers hebben? Of is het 3FM dat de eerste plaats afwisselt met 538? Kan informatieve radio zoals Goedemorgen Nederland of de gids.fm ooit zo'n prijs winnen? En wilt u me echt zeggen dat Giel Beelen en Edwin Evers die jaarlijks strijden voor de prijs van de beste mannelijke presentator echt beter zijn dan de grote Frits Spits? Is een publieksprijs alleen een populariteitscontest? Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapens-ntr.nl en de tweets schudden naar hashtag primtimeradio1. Welkom bij Primtime. Arjan Sneijders, wat ben je nou precies? Eindredacteur van de Afroboer of zo? Ik ben eindredacteur AVRO Radio, dus ik ga uh, over de programma's die wij maken op Radio 2, op 3FM, op Radio 5 Nostalgia en op Radio 6 Soul Jazz. Dat zijn een stuk of 15 programma's een 100 uur radio per week. En hoe kwam jij dan bij die radioring terecht? Nou, het was heel simpel. Ik was eerst programmamaker. Ik maakte een mediaprogramma en wij uh, droomden over het idee dat er ook een prijs voor de radio zou moeten zijn. Want de televisierring die bestond toen al bijna 40 jaar en de radio was al 80 jaar oud. Wij vonden het heel vreemd dat er nog geen radioprijs bestond. Nou, daar werd wat om gelachen en uh, toen had iemand het radio idee om mijn eindredacteur te maken. En vroegen ze, wat ga je nu doen nu je eindredacteur bent? Ze zei ik, nou, ik heb nog een ideetje en ik trok een laadje open en daar kwam die radioring uit. En het is een gigasucces. En het, het was gelijk vanaf de eerste keer een fantastisch succes. Oké, okay, en als je nu keekt, gaan jullie de hoe geschiet de, hoe geschiet de voorselectie? Want uh, voor de duidelijkheid, je kan naar de site gaan en er staan er aan. Wie heeft dat geselecteerd? Ja, ik ben bang dat ik dat vooral zelf ben. Uh, hey Prim, ziet je goed. Je, <hijen> de de zie je goed. <hijen> Einde van deze <hijen> Ja. Dat is, dat is hey, dus de geregeld. De sure. Dat is nou marketing. Hé, hey, heb je ho nee, ho ho Hoe bedoelt u, meneer Van en Hoe is dat marketing? Dag, meneer Prem. Dag, meneer Van Kooten. Ik vind het een eer dat Joost den Draaier in mijn ja, buurt heeft. We uh, uh, uh, zitten in Meneer Van Kooten, u, u ja. bent de man die toch radio ontzettend gepopulariseerd heeft. Werken dit soort trucjes? Dat weet ik niet. Ik deed gewoon wat ik leuk vond. En dan kreeg ik de gelegenheid. Voor bij een aantal textielhandelaren die een schip hadden. Ja. Punt, zo moet je het zien. Ik heb jarenlang mijn hobby mogen uitoefenen. Oké, okay, dit is ook mijn hobby, maar nu zit ik bij die radioring. En de nee, en... je wijst nu naar hem. Je zit bij Ouds. Ja, nee, maar. In de bus. Daar uh, hebben nu de show al over. Uh, ja, uh, Arjan heeft een selectie gemaakt. En in de selectie zit bijvoorbeeld Goedemorgen Nederland. Zit uh, Primtime. Zit er ook een aantal Radio 1-programma's. Zal ik heel kort even uitleggen ja. waarom ik die selectie maak zoals ik hem maak? Ja. Ik probeer een, een, een afwisseling tussen publieke omroepprogramma's en commerciële omroepprogramma's te maken. Ik kijk naar een top 100 van de best beluisterde programma's van het afgelopen radioseizoen. En ik vind dat daar alle relevante titels uh, ook in deze stemlijst uh, terug moeten de, te vinden zijn. Ik zorg dat er een paar programma's van uh, minder gekende zenders tussen staan. En dat uh, Radio 4, uh, uh, Radio 6 met solmuziek, uh, Radio 1, uh, BNR Nieuwsradio... dat soort stations ook op de, op de lijst voorkomen. Ik haal ook de minst scorende titels van het jaar ervoor eraf. <laughs> omdat ik denk, nou, die gaan het de, dit jaar niet redden. Op de dat ook, is dat? de minst scorende van het jaar ervoor. Dat dus kan het, niet. Je hebt toch duizend programma's? Nee. Dus uh, je vergeet er 900. Ja, zeg maar. ik, uh, er zijn er ik, 730 heb ik er dit jaar... Uh, het seizoen geteld. En ik hou er 100 over. Ja. Met de laagscorende van het jaar daarvoor. Dus uh, scoren, een 70 voor 100. He, die die gaat, het wel, gaat het wel om aantallen... Uh, luisteraars. Wat bij is mijn voorselectie is wel. Bij mijn voorselectie uh, let ik ook op luisteraars. Maar als ik alleen maar op luisteraaraantallen zou uh, letten, dan komen programma's van BNN, Nieuwsradio, Radio 6, Radio 4 enzovoort. En niet dus radio. wil ik ook Daar, bij. Ik hier, meneer Prem, wat ja. is goed? U stelt mij een Voorbeeld. Uh, Fritz Spits vind ik een van de beste DJs van Nederland. Ik luister naar de avondspits bij hem. Ik hoor uh, tussen uh, tijd voor twee vind ik vakkundig gemaakt. Ik vind dat hele goede radio. Dat is vakmatig heel goed gemaakt. De radio. Maar ook met passie. Fritz Spits heeft altijd passie erin. Net zoals u nu, u bent gast in het programma. Je voelt de passie. U, u, u bent er echt voor gaan zitten. U zegt, lekker. Weet je, dat voel je, dat knalt door de radio. Ja, maar ik, ik wil jou niet overtroeven, maar ja. ik herken in jou de passie. En dat is wel vijf punten waard, vind ik. Heel gezellig. Tien. Maar voor we, voordat we, ja. voor we helemaal... Um, de, alle kaart, nee. Dus Arjan, je hebt geselecteerd. Er zijn dan honderd die je hebt geselecteerd. En daar mogen mensen op stemmen. En als je zegt wat vorig jaar te weinig opgestemd is, wordt dit jaar weggehaald. Vloerend Lux, hoe belangrijk is voor jullie... Die radio ring, je bent, maar ik zeggen, de programmabaas bij V38. Ja. Ja. Ja, het is een populariteitsprijs, het is een publieksprijs. Ja. En een publieksprijs is altijd belangrijk. Kijk, het, het, het maakt in het dagelijkse uh, radio maken, maakt, uh, maakt het geen verschil. Radio gaat gewoon door. Mm -hmm. hè? Maar die prijs is uh, uh, eigenlijk een, een, een bewijs van uh, dat wat je doet, uh, een effect heeft uh, buiten. Ja. En dat is wat iedere radiomaker eigenlijk, uh, eigenlijk wil. Ik hoorde Willem net zeggen, van, wat ik, heb gedaan, ik heb altijd mijn hobby uitgeoefend. Ik heb gedaan wat ik leuk vind. En ik denk als, uh, als, je, als je er zo in zit, je maakt zo radio en dat wordt herkend. Ja. En, mensen die, uh, en, en, en dat raakt wat bij mensen en mensen vinden dat ook leuk. Die hebben daar een leuke dag door of die hebben daar wat ja. om over te praten. Uh, dat effect, dat streven we allemaal naar. Luisteraars, u mag participeren. Uh, we gooien het muziek wat we altijd draaien in het begin eruit. Want het is teleur 0801121. Mail naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Meneer Van Koten. Uh, Joost den Oké, okay, ik zal u je noemen in het aljas van Joost den Oké. Okay. Uh, Joost jo den jij je, je, je hebt als geen ander ervoor gezorgd. Dat je ook een gezicht naar buiten werd. Interviews geven, uh, meedoen met voor alles en nog wat. Zodat je programma's bekend werden bij mensen die niet naar traditioneel naar ja, je luisteren. Ja, maar wacht, wacht even. Ik ben niet begonnen met interviews geven. Want ja. niemand wilde praten met Veronica. Wij waren piraat. Kijk ja. zo, weet je wel. Een lapje ja. voor mijn ogen. Ja. Piraat heb ik een geuzennaam van gemaakt, zeg maar. Ja. Want het, eigenlijk waren we nergens gezien. Ja. In heel veel waren wij niet gezien. Ja. Sterker nog, wij werden gemeden als de pest. Ja. Ik herinner mij nog dat ik mijn eigen plekje in de Jonge Haan heb moeten veroveren. Da, dat is een café. Hier, maar hoe lukte u dat? Een dan kleine op... café aan de Hilversumse Haven. Maar wat even. hebt u gedaan om het te populariseren? Want u Gewoon bent. U hebt de rotonde naar u genoemd. Verschrikkelijk nu. hard gewerkt. Dag en nacht. Voor heel weinig geld. Want daar dachten we niet aan. Ja. Maar uh, we kregen. Zeker nog. We kregen ons salaris niet eens op tijd. Aanvankelijk. Ja. Verschrikkelijk hard gewerkt. En verschrikkelijk ons best gedaan. Om, om leuke programma's te maken. Die wij zelf heel erg leuk vonden. En wat bleek mijn Die vonden de jongelui binnen het bereik van Radio Veronica 192... vonden dat ook leuk. Ja, maar later bij Noordzee... Word of Mouse zeg maar. maar later bij Noordzee... Was, hè? Ja, Toen werd uw programma... Heeft u ook weer gezorgd op de een of andere manier... dat Noordzee meteen weer... ook bekend werd. Dus wat was het geheim? Om Ja, om want die... binnen een half jaar lag er een bom. Zo bekend waren <laughs> Zonder televisie van de concurrentie reclame... Bremen, of ja. wat dan ook. Hè? Zonder enige televisie... Nee, nee, nee. Of andere reclame. Begrijp je? Dat was een soort social networking. Want je moet even kijken nu... waarom... Eh, die voetbalclub van, weet je wel, van die man met die sigaar... die we niet meer ja. zien... die heeft gewonnen... Uh, dat is David tegen Goliath in feite. Hebben ja. jullie dat geanalyseerd? Meneer Luiks? Nee, ja. nee, ik, ik, ik, ik heb wel... okay, dus Meneer Krem, ik, ik, ik wel. Ik dat is nou helemaal... helemaal niet. Oké, okay, nee, maar ik snap wel wat meneer Van Gogh Hij zegt. Het is de jeugd die stemt. Zijn de luisteraars van Radio 1 misschien. Uh, ik kijk even naar Florent de directeur content bij Radio 538. Zijn die mindere stemmers, de mensen die op Radio 1 zitten, vergeleken met de luisteraars van 538? Nou, Radio 1 bereikt wat ouder publiek. En uh, die zijn wat minder online. Ik denk dat uh, wanneer je. Uh, wanneer je daaraan wordt herinnerd dat die radio-ring loopt. Hey, dus als je naar je favoriete programma luistert bijvoorbeeld... en het gaat daarover, of uh, je, je zit nu naar Radio 1 te luisteren... ik denk dat er een verschil is tussen uh, uh, wat jongeren en wat oudere luisteraar... en of die daar meteen actie op kan ondernemen of niet. Uh, en misschien voelt uh, uh, Radio 1 en de generatie Nederlanders... die vooral naar Radio 1 luisteren zich wat minder uh, geroepen... Om, uh, om, om hun stem uit te brengen. Okay. Goedemorgen Bart. Goedemorgen Bart. Uh, Marien, hebben we Bart aan de lijn? Uh, Bart, zeg wat. Oké, okay, goedemorgen Marian. Ja, goedemorgen met Marian van der Roer uit Weert. Ja, ik wilde even zeggen dat uh, ik een uh, vervente uh, luisteraar ben van je programma. Ik gun jou de prijs natuurlijk, maar met name Felix Meurders van de Vara. Die aan het einde van zijn carrière is en altijd uh, met enthousiasme zijn programma's brengt. En een, een stukje kritiek naar de maatschappij in zijn uh, berichten geeft. En ik vind dat mensen die uh, al zo lang zich inzetten voor de radio, zeker deze prijs verdienen. Radioring.avro.nl. Stemt u toch vooral op Felix Murders? Oh, en meneer Prem, hou op. Ik Felix ben hier Bram, Ja, ja, nee. Ik joh, ben joh. Ben hier Felix Pram. staat er ook bij. <laughs> staat Felix Murders genoteerd voor de silveren Radio de uh, volgens, ja. mij, volgens mij staat hij daarbij. Ja. Oké, okay, uh, Marian, zullen we dan ja. een actie beginnen? Nu, luisteraars, als, u allemaal, als we nou willen dat Felix zo wint dit jaar... wat moeten we doen, Arjan? We gaan een actie beginnen voor Felix Murdersen van de zilveren Radio. Nou, jij hebt een prachtig platform hier, dus ik zou het elke dag vaak herhalen. Want mensen die naar de radio luisteren zijn ook vaak online. Dus de weg naar de website is ja. snel gevonden. En ik zou natuurlijk alle sociale media inzetten om dat uh, voortdurend rond te sturen. Dus ik ma je mag reclame maken? Ja, het is ook niet tegen te houden, toch, Prem? We zitten in een wereld waarin je voortdurend reclame maakt. Iedereen die een bericht op Facebookpost, maak okay, reclame voor zichzelf. We gaan, gaan zichzelf. het proberen. Luisteraars, uh, moeten we dat meer doen, Florent? Dat doen jullie bij 538 ook wel, van jongens, we zijn genomineerd, stem erop. Ja, eigenlijk doen we dat nu nog nauwelijks, hoor. Vorig jaar wel. Twee jaar geleden, toen luisterde ik naar jullie. en Ja, maar ik denk dat dat pas spannend wordt... wanneer straks bekend wordt wat er echte nominaties zijn. Want het werkt volgens mij zo... dat er straks nog een paar nominaties echt de top drie of top vijf... Ik roep alle Radio 1-luisteraars op... om te gaan naar de website van de radioring De radioring.avro.nl. En dan gaat u stemmen op Felix Munders. Hij is dit jaar 65 geworden. Ik vind hem U vindt hem ook fantastisch. Gefeliciteerd. <sussion> maar vind je, vind Felix, <sussion> en, Hij is als piraat begonnen. Ja. Alle, alle, wist ja. je ja, dat? Ja, zet. ja. Oké, okay. dus bij Radio Luxemburg de Vlaamse uitvinding. Dus iedereen stemmen op Felix Bürders voor de Radio Ster. Laten we kijken of het lukt. Ik hoor hier eh, een aantal tweets en mails. Het is zo jammer dat in de voorselectie geen programma van de lokale omroep is. Ja, dit is een prijs voor landelijke radio. Als we de lokale erbij trekken, wat ik best leuk zou vinden. Dat is hm -hmm. natuurlijk moeilijk beoordelen. Jij kan ook niet weten wat er wordt uitgezonden nee. in, in Keldwijk aan Zee. En kan je dus ook niet uh, een goed oordeel overvellen. Zo so vaste tweet, rubber de Radio 1 uh, ringen zijn publieksprijzen... dan moet je niet klagen over de keuze van het publiek. Daarvoor zijn vakjuryprijzen. Nou, dat is wat ik met Voetbal International en, en The Voice heb. Ja. Het publiek heeft gestemd. Het publiek mocht beslissen. heeft gestemd en gekozen. Punt ja. uit. Wat ja, nou spelregels veranderen? een onderwerp? Wij reiken op 1 december ook drie juryvakprijzen uit. De McConaughey okay. Awards. En daar heeft dus een jury op hele andere criteria geselecteerd en uh, gekozen. Gaat de Radio ring anders worden, wil Barbara weten? Nee. Dus die blijft hetzelfde. Ja, precies op okay, dezelfde dus manier. Felix Beurders heeft de kans. De beste radio wordt gemaakt door KX Radio en alle ziekenomroepen omroepen... waar nog liefde is voor muziek en het vak zonder enig commercieel belang. Waar we geen last hebben van muziekpolitie als zendercoördinators. Florent, jij bent een muziekpolitie. Ja, muziekpolitie, dat wordt door Henk Westbroek bedacht, volgens mij. Uh, ja. Maar jullie hebben de... geprogrammeerde muziek bij 538. Ja, zeker. De DJ ja. is niet vrij. Ja, ja. En waarom? Uh, eh, omdat we daar... Nou ja, eigenlijk, eigenlijk wordt een programma gemaakt door een paar mensen. Uh, en uh, daar zijn een paar mensen gespecialiseerd in het verzamelen van alles... wat, uh, wat Nederland bezighoudt. Dat is al het nieuws. En ja. daar gaan we het over hebben. Ze zijn in is inmiddels gespecialiseerd in... Uh, wat is de beste muziek uh, voor... Wat, wat vinden onze luisteraars de beste muziek van dit moment. Dus je draait maar niet meer je... op gevoel zoals Joost den draaien. Dat, die, dat hij in de studio kwam en hij dacht de zon schijnt en hij pakt de plaatje. Ja, en... Jawel. Nee, nou, uh, uh, datzelfde gevoel zit er nog in. Alleen... Uh, <laughs> De, de, de, <laughs> de presentator, de, de DJ die het programma maakt, eh, die draait met, eh, met, de, met de lijst van de muzieksamensteller. Okay, ja, maar Bart... dat wil niet zeggen dat die lijst niet met het gevoel is samengesteld. Nee, uh, Bart, goedemorgen. Premier, goedemorgen, meneer Luijks en uh, meneer Den Draaij. Uh, Prem, volgens mij zit het er maar ook een beetje in, in de, het verschil tussen commerciële radio en het publieke omroep. Behalve dat jullie het met publiek geld moeten doen, moeten jullie natuurlijk ook kritische onderwerpen aan de kaak stellen. Vorige week had jij een uitzending over, uh, over de jacht. Toen heeft een mevrouw gebeld met veel stampij dat ze belachelijk vond hoe dat uh, besproken werd. En Edwin Evers, en ik luister er ook graag naar hoor, die maakt natuurlijk radio die alleen maar gemaakt wordt om datgene te laten horen wat het publiek graag wil. Zijn typetjes, de lollige gesprekken. Uh, hij wordt vervangen door een koorde. Uh, hij kan natuurlijk veel meer doen om het publiek te dienen... met datgene wat ze willen. Met de kritische noot die jij af en toe kraakt. Hoe graag ik je de prijzen gun, ik denk dat je hem nooit zult krijgen. Nou, ik denk dat Edwin Evers, oh, dat uh, dat Edwin Evers uh, wordt, wordt, wordt geraakt door dezelfde dingen... als uh, waar, waar, waar de rest van Nederland mee bezig is. Ja. En hij doet dat op zijn hele eigen manier. Hij bespreekt ja. dat op zijn eigen manier... Die, uh, uh, waar weer andere mensen zich voelen aangesproken. Ja. Uh, is uh, uh, niet uh, een journalist, puur zang. Nou, ik vind een eh? van de beste interviews die maar... zijn gemaakt... van Edwin Evers met toen staatssecretaris Nicolai, Adso Nicolai. En toen ging het over ja. de, uh, uh, de Europese grondwet... En zo Nicolai zei, ja, en je moet stemmen. En toen zei Edwin, maar wat gebeurt er als we, als we er tegen stemmen? En hij heeft die vraag zes keer herhaald. En Nicolai had er geen antwoord op. Edwin Evers vraagt, gaat het licht uit? en zo Dus ik moet wel zeggen, Edwin Evers heeft bij sommige onderwerpen... dat ik denk, en dat hij jaloersmakend goed is daarin, hoor. Absoluut. Ik, ik denk ja, dat hij heel goed op Radio ja. 1 zal zijn. Ja, ja maar hij, Edwin right. Evers is heel goed, is de beste. Maar daarom is hij ook vrij man. Hij kan zijn gang gaan, toch, meneer Luik? Ja, precies. Jazeker, hij maakt zijn eigen programma. Okay. Ja. En heeft hij Goed. daar ook een, een, een. Moet hij draaien, de muziek of mag hij zelf zijn muziek kiezen? Uh, Alles. Uh, daar, zit, uh, daar zit iemand, uh, Rick Romein, die, ja. uh, die, die zoekt de plaatjes uit. Ja, okay. Hij okay. Oh, Maar grotere vrijheid ja. dan andere diers. Maar dat doet vrouw. hij overleg met ja. Edwin ja. En, uh, ja. en met Niels. Uh, dan, okay. ja. Daarom gun ik, dat gun ik andere diers dus ook dus ook. Ja. Want ja. anders word je nooit zo goed als Evers, zeg ik nee, maar ik, ik moet bij wijze we... van spreken. Nee, meneer Van Koot, u heeft gelijk, toen ik dit programma ging maken op Radio 1, toen zei ik ook, ik wil alle muziek draaien die ik wil, want het is een personality show. Uh, ik wilde niet uh, aansluiten bij de, de, zeg maar, grachtengordel, uh, uh, linkslullen, rechtslullen, journalistieke mentaliteit. Dus ik praat over een radioprogramma, ik praat over de jacht. En Bart dat hij in het begin de nodige kritiek opgeleverd hoor, van mensen in Hilversum. Oké, okay. uh, Peter van Alten zegt, de radioring gaat naar het populairste programma. Hij heeft niets met kwaliteit te maken. Meneer Van Kooten, dat gezeur dat een populair programma geen kwaliteit heeft. Bent u dat mee eens? Nee, uh, 100%. 100 niet. Ja. Dat is goede radio, ik ja. heb even nagedacht. Uh, uh, definitie zou kunnen zijn, uh, dat is uh, goede radio bereikt de beoogde doelgroep op de beoogde wijze. En houdt zijn luisteraars uh, op beoogde wijze bezig. Punt. Ja. Ja, maar dat suggereert ook dat er een soort van handleiding is voor kwaliteit... of een soort spelregels waar je moet voldoen, dan is, het, dan is het kwaliteit. De enige kwaliteit die het er doet, is dat je mensen raakt. Nou kijk, ik zit met een dilemma. Voor mij zijn luisteraars het belangrijkste. De luistersevers zijn net uitgekomen, mijn luistersevers zijn goed. Ja. Ik wil dan nog meer... Ik, ik, meneer Van Grote, wat is belangrijker? Zo'n prijs of die luisteraar? Je luisteraar, de prijs is toch onzin? Spelletje, aardig spelletje. Een leuk spelletje, ja. hè? Net als de top 40 is ook een leuk spelletje, maar nee. het is eigenlijk onzin. Florent? Ja, daar nee, ben ik het mee eens. Die, die ja. prijs, dat, dat, dat, dat, dat levert je een, een lekkere dag op als je een prijs wint. Ja. Eh, maar de luisteraars die je elke dag... Uh, uh, die je elke dag naar nou, je luisteren. Ja. Nou, wat ik nog wel leuk vind uh, van die prijzen is nou, dat, nee, dus. dat er wel uh, er komen soms winnaars uit waarvan de zender of de makers zelf nog niet door hadden dat ze zo populair zijn als uh, de luisterseiders. Heb je daar een voorbeeld van? Toe, uh, nou, de Koen en Sander Show bijvoorbeeld, die won in ja. 2008. Dat was toen gewoon, gewoon een nieuwe middagshow in de ja. radiomarkt. Die hebben een enorme boost gekregen daarna. Rick van Veldhuizen heeft twee keer ja. in de finale gestaan met een nachtprogramma van Radio 538. Ja. Daarvan wist eigenlijk niet uh, uh, het, het gros van de, de mensen hier, wist niet hoe populair hij eigenlijk was en hoeveel followers had, ja. dat, dat laat die prijs wel zien. Dat vind ik nou, mooi. Voor mij, iedere keer als ik mails of tweets kreeg... En, en dat je ziet dat die luisteraars in een onderwerp zitten... en soms ook met informatie komen... zoals nu uh, de, de vraag aan Willem van Koten: het leukste item ooit op de radio... dat zelfs zoveel jaar na dat toe de prijs moet verdienen... is dochter anders oh ja. Wat is dat, meneer <laughs> dat van <is> Kooten? <laughs> Dat is uh, een manier, een soort achteraf gezien, een soort marketing. Hoe, maakt de, uh, uh, FM, hoe maak je FM groot? Ja. Dus ik bedacht, ik zat op FM op een tijd. Daarom is Joost mag niet eten ontslaan. Op, om zes uur was alleen maar FM. Dat was nieuw in 1969. Toen ja. dus heb ik een cursus bedacht. Hoe bouw ik mijn eigen uh, uh, uh, FM-ontvanger? Dat is een wedstrijd geworden. Ja. Hier, dat, 40 jaar later heeft die, heeft die man het er nog over Goede Goeie radio blijft in de herinnering. Goedemorgen, Martin. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Er wordt gesproken over dat uh, uh, populariteit heel belangrijk is, maar je wordt niet zomaar populair. Ik bedoel, uh, Ed van Evers is al 20 jaar bezig of zo. En ook Giel Beel is al, uh, al wekenlang bezig en al een paar keer ontslagen. En weer teruggekomen en weer ontslagen. <laughs> ja. Dus je wordt niet zomaar populair. Dus uh, men, men doet een beetje alsof je zomaar eventjes uh, uh, heel veel stemmen krijgt. En, uh, maar dat, je moet wel degelijk een vak uh, vakidioot zijn om, uh, om populair te worden. Ja, ik zeg altijd, uh, Martin, ik ben geboren in een radiostation. En als we dat hier discussiëren, zeg ik altijd tegen mijn redactie. Zo, wat weet u nou van radio? Ik ben erin geboren. Maar meneer Den het is kilometers maken, toch? Ah, heel veel. Ja. Ja, en eindeloos. En iedere dag. Ja. Eh, kijk, een kabinetje is leuk, weet je, maar die verstelt 365 keer hetzelfde verhaal. Ja. Maar die is ook, je moet iedere dag opnieuw... Het wiel of de plaat uitvinden. Ja, het is hard er... werken, het is passie ja, en het werken, is talent. Eh? Nou, ik ja. moet zeggen, we zijn naar Limburg ja, voor een half uur radio. Ja. Maar dan geniet dat de, denk de, de als je ochtends Prem, opstaat. Dr. Ja. Prem, waarom, waar, maar een half uur. Je ja. bent net lekker op gang en dan komt er een of andere dwaas. Ja, nee, ja, daar dan komt we... Felix Mulders. Ja, sorry mee. hoor, ja. ik weet ja. niet wie, wie de komt. Felix Mulders komt hier dan. Oh, sorry, ja. verder. Ah, die niet Maar die heeft AOW inmiddels. ik heb een vraag voor jou, Arjan. Shani zegt, ik denk dat er beslist minder oudere stemmers zijn voor de je registreren. Ik was al 60... plus graag stemmen, maar ik ben veel online. Ik wil me niet overal laten registreren... dus haak ik gelijk af. Nou, je, uh, al wat je in moet voeren is een e-mailadres en een naam. Dus volgens mij valt dat reuze mee. En dat is nodig omdat de notaris de stemming wil controleren. Die stemming gebeurt via een website. Uh, dat is de manier waarop je dat doet uh, in de 21e eeuw. En daar komen heel veel hackpogingen. Mensen gaan proberen die site uh, dwars... Uh, uh, plat te leggen en uh, de stemming te manipuleren. Dit is een manier om te controleren... dat de stemmen op, op de enige juiste manier... Uh, objectief worden geteld. Je moet ergens voorkomen dat mensen honderd keer gaan stemmen natuurlijk. Ja. Uh, Florent, uh, uh, je, wat zou je moeten doen? Zou Radio 1 populairder moeten worden, meneer Van Kooten? Dat we nou ja, op Radio als, 1 als, als het programma's. Als, als je jouw uh, drie uur kijkt, praatradio, is, dat kan niet in een half uur. Dat is dus strijdig met, ja. met elkaar. Oh man, ja. Hier zit licht, licht dus een fundamentele fout. Dus uh, stemprem zonder rem. Begrijp je, dat? <lacht> stem stemprem zonder rem. <lacht> nou, krijg, dan, krijg je, dan krijg je toch dan weer dan een, een mooie. Arjan okay. uh, Sneiders, uh, ik zal vanaf vandaag iedere dag reclame gaan maken voor Felix dat hij moet winnen, dat uh, mag. Ik mag dus iedere dag oproepen ja. om op Felix Meurders te stemmen. Radio Ring, zomer, ring avond, dat Florent, dat Florent, is, Florent, doe met is, me mee. 538 gaat ook reclame maken dat iedereen op Felix Meurders stemt. Hij is 65, heeft een prachtige radiocarrière dat hij de radio ster wint. Kunnen we die deal maken? Nou, ik denk dat er zeker fans zijn van de Felix murders <laughs> bij de 538 makers ah, prim, Maar ik hey, laat het vooral, voor ik maken, zelf op, op op, prim, <laughs> nee, <van> over waar ze op stemmen. Weet je wat, jullie moeten een talkstation. <laughs> Jij weet hoe het moet. 538, eh, prim. Weet Meneer Van er drie villas hier. één voor de praatstation. Okay. Nou. En en nou. En in Amerika. Luisteraar, ja. ik, ik moet nu iets heel en, vervelends gaan doen. <sus> ik moet Joost de Deirdreyer de gaan, gaan afkappen. Want luisteraars, op 11 mei van dit jaar overleed mijn vriend Clark Akkort. En vandaag is het voor mensen die hielden van zijn werk als schrijver een bijzondere dag. Goedemorgen Irma. Goedemorgen Irma Akkort, zus van Clark. Ben ik Irma Akkort kwijt? Uh, Oké, okay, we gaan even kijken wat er aan de hand is. Heeft een van jullie het boek van de koningin van Paramaribo... van Clark akkoord gelezen? Ja, nee. oh, ja. heel lang geleden al. Ja, en Clark is overleden en vanmiddag is een oh. bijzondere dag. Uh, hij heeft nog, net zoals Harry Moerish, een onafgemaakt boek. Ja, gelukkig wel. Ja, en dat dat was wordt... allemaal gepland, hoor. Bij Moeders zeker, Dat ben ik van overtuigd. Je had de regie over alles in handen. Op nou, uh, uh, Clark... uh, uh, Clark, uh, Clark... het, het museum zelf. Het Premuseum, <laughs> dat is ook goed. <laughs> We Klaak Kla heeft, de Kla Kla heeft de boek Plantage d'Amour geschreven. En uh, uh, dat wordt vanmiddag gepresenteerd. En uh, wat ik dus ontzettend leuk vind, want hij deed ook iets met passie. En wij doen allemaal met passie. Trouwens, meneer Vak, uh, de, de draaier uh, Joost, als u ah. doodgaat, moeten we dan op alle radiostations de hele dag u gaan herdenken? Nee, nee, nee. Nou, nee. Nee? Nee. Dat is uh, Sik, Transit Gloria Munde. Klaar. Maar de man heeft zijn e eigen groot onderhoofd. Ja, dat ja. is waar. Ja. Irma Akward. Je Accord. moet wel, ja precies. Je zou wel moeten. Hij <laughs> ja, gaan wel herdenken hoor, als het gebeurt. Erma dus, Akward uh, heeft klaarlijk dat boek helemaal zelf afgeschreven. Hallo Pim. Hi, Erma, Kla uh, heeft klaarlijk het boek het Plantage d'amoe... dat vanmiddag wordt gepresenteerd helemaal zelf afgeschreven. Ja, dat boek is helemaal de afgeschreven. Hij de nageholden hoofdstukken. Klaarlijk had elf hoofdstukken had hij geschreven. En uh, die zijn uh, door de uh, uitgever. Yes. Oké, okay. Irma er is heel... Lieve Irma, er is een probleem De lijn is heel erg slecht Luisteraars, ter ere van mijn vriend Clark Akkord Draai ik nu het lied Maxi's Requiem uit het toneelstuk uh, Dat is gemaakt voor de koningin van Paramaribo Ik dank ontzettend mijn gasten Dat u vandaag met mij hierover heeft willen praten En meneer de Draaier net zoals, net zoals Maxi Linder de koningin van Paramaribo is Blijft u voor mij de koning van de radio wel voor al die jaren Mooie radio die u heeft gemaakt En het was een ontzettende eer dat u vandaag mij in mijn bus de gas was. Luisteraars, zonder uw bestaan wij niet, dank u weer. En u weet het, dan de ster door Miegers en dan Felix Mulders met de gids.fm. Iedereen stemmen op radio radioring.avro.nl Op Felix Mulders voor de zilveren radio ster. Tot maandag. Nummers D dag. Mi saba, mi vai ben cot nineteen. miss you. ...om 7 uur de Eredivisie, Roda Ajax. Wat komt voor? Is dat gelijk maken? Nee. Heerdeveen, Ado. Ja, ja. Hij ja. zit er weer in. Door, hij zit er weer in. Excelsior, RKC. Er keert ook deze inzet. En is er een volgende aanval. En hier zelf nog een kant. En dan kort voor negen. Je ziet er bijna eigenlijk op. Nou, dan wordt hij van de lijn gehaald. Twente PSV. Als het tegenstander vijgt, dan met een pippetje op de lat schiet. En dan staat Twente met 2 1 voor. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goeiedag mensen, hier Kees met de minder file berichten.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Het is bijna weekend. Check vanavond in bij Motel de Jong. Daar ontvang ik bekende en onbekende gasten uit het nieuws. Een drukke week achter de rug. Bovenste knoopje los, tijd voor een goed verhaal. Vanavond na de Wereldraad door om half negen bij de VPRO op Nederland 3, Motel de Jong.